Zes uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Sarah Carasso en Tom van Hek. Zometeen gaan we praten met onze correspondent Sander van Hoorn in Syrië. Want daar is nog altijd onrustig naar acties van de luchtmacht. En we bespreken dus de ontwikkelingen bij de SNS-bank. Zes uur nieuws, het NOS nieuws met Doralt Meijer. Ondanks kritiek van de Raad van State dient het kabinet toch het wetsvoorstel in... om het aantal parlementariërs te verkleinen. In de laatste ministerraad voor het zomerreces is besloten... om de Tweede Kamer terug te brengen van 150 naar 100 zetels... en de Eerste Kamer van 75 naar 50 zetels. De Raad van State vindt dat het kabinet Rutte... geen overtuigende argumenten heeft om de kamers te verkleinen. De kans is klein dat het wetsvoorstel de eindstreep haalt. Een grondwetswijziging moet twee keer door beide kamers worden aangenomen...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 Nou ja, volgens zijn advocaat kan hij helemaal niet over het geld beschikken. Staat dat geld op de rekeningen van die meneer Barelberg, die zakenman, die online story, dat is tot vier jaar cel. Mm. En, uh, maar ja, de rechtbank zegt heel duidelijk van ja, nee, uh, dat is, heeft de opdracht, uh, en vrijheid heeft dat in de opdracht van, van Holleeder overgemaakt. Dus holleden kan erover beschikken. Zijn advocaten bestrijden dat. En je hem ook net al in de wandelgang weer aan dat ze direct in beroep zullen gaan. Als Holleeder niet betaalt, kan het openbaar ministerie hem drie jaar lang gijzelen. De keuringsleeftijd van rijbewijsbezitters gaat van 70 naar 75 jaar. Die verandering gaat op 1 juli volgend jaar in. Schild automobilisten eenmalig een eigen verklaring... en een bezoek aan de huisarts of specialist. Het ministerie van Verkeer laat onderzoeken... of de seniorenkeuring helemaal kan worden afgeschaft. Ongeveer 1% van de ouderen wordt afgekeurd bij de vijfjaarlijkse keuring. Nederlanders kiezen deze zomer vaker voor een last-minute vakantie... dan vorig jaar.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 En als we terug zijn, hoop ik dat het weer hier beter is. Mensen hebben dit jaar ook langer gewacht met het boeken van hun vakantie. Het gebeurt normaal gesproken vaak al in januari... maar die boekingen bleven dit jaar achter. De twaalfde etappe van de Tour de France is gewonnen door David Miller. De schot versloeg in de sprint in zijn medevluchter Jean-Christophe Peru. De twee sprongen drie kilometer voor de finish weg uit een kopgroep van vijf. Die waren overgebleven uit een vroege ontsnapping van 19 man. De gele trui van Bradley Wiggins kwam niet in gevaar. Wiggins kwam in het peloton op bijna acht minuten van Miller binnen. We weer vanavond trekken buien naar het Oostenweg. Alleen Limburg houdt buien vanavond. Tegen de ochtend ontstaan in het hele land opnieuw buien. Pas morgenmiddag wordt het dan vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Zondag iets minder buiig en af en toe zon. ANWB verkeersinformatie. De meeste files staan bij Amsterdam en Rotterdam. In totaal zaten nog 50 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat we knop het Kooi meer. 8 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. En het is druk op de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort... tussen Geuzeveld en Watergaasmeer staat 11 kilometer. De A15 Gorkum-Europoort voor het Vaanplein 6. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Van brien noordbrug 6 kilometer. Na een ongeluk, de weg is dan wel weer vrij. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A35 Almelo richting Enschede. Bij Enschede staat 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is zes minuten over zes. Zo meer over de situatie bij de SNS-bank. Maar eerst gaan we naar Syrië. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Ant Kofi Annan, de gezant voor Syrië, is geschokt over de berichten over een nieuwe slachting in het land. Dit keer in het plaatje Tremsee. Daar zouden volgens activisten 200 burgers zijn omgekomen. Correspondent Sander van Hoorn is vanmiddag aangekomen in de Syrische hoofdstad Damaskus. Uh, Sander, is er al iets meer duidelijk over wat er nou precies gebeurd is? Nee, en dat is heel frustrerend. Uh, wij gaan uh, morgen opnieuw proberen om daar naartoe te komen, maar dat is maar helemaal de vraag of het lukt, want zelfs de waarnemersmissie van de Verenigde Naties die gaat er op dit moment niet naartoe. Zij zitten in hotels en zeggen pas op het moment dat we de garantie hebben dat beide partijen niet uh, schieten op het moment daar, dat wij daar zijn, gaan we er kijken. En dus zijn we afhankelijk van wat we uit andere bronnen weten... en hoe je dat kunt wegen. En wat zich dan aftekent is dat er in dat Soenitische dorpje Tremzee... Um, gevochten is. Dat er vervolgens aanvallen zijn geweest van het Syrische leger... en met zwaar geschut. En dan heb ik het niet alleen over tanks en artillerie... maar er zijn volgens de VN ook gevechtshelikopters uh, ingezet. Op dit moment, zegt de VN, worden die nog steeds ingezet trouwens. En of er in de tussentijd, zoals de oppositie beweert... In de van die bendes die Sabiha's naar binnen zijn gegaan... en daar uh, slachtingen hebben aangericht... waardoor er misschien meer dan 200 doden zijn geweest... het is op dit moment niet te controleren. En als de VN daar niet heen gaat en niet is... hoe, hoe weten ze dat dan toch over helikopters, zware wapens? Hoe komen ze dan aan die informatie? Nou ja, omdat ze in uh, hotels zitten, maar veel verscheid over het land. Dus niet alleen in Damascus, maar ook in Hama. Dat is de grote plaat dicht uh, dichtbij Tramzee, op een paar kilometer afstand. Dus op het moment dat er zwaar geschoten wordt, en zeker als er helikopters uh, worden ingezet, ja, dan kunnen ze dat vanuit het hotel gewoon waarnemen. En satellietbeelden, want daar beschikken ze tegenwoordig natuurlijk ook vaak over. Alleen ik heb het idee dat de VN niet de beschikking heeft over wat je in die uh, spionagefilm ziet. Dat je gewoon een satelliet kunt bellen en dat hij vijf minuten later met uh, volledig detail boven jouw locatie hangt. Dus ik denk dat wat dat betreft de mogelijkheden wat beperkt zijn. Ja. Jij bent zelf nu aangekomen in, in Damascus. Merk je daar iets? Hoe is daar de situatie op dit moment? Nou, wat je merkt is dat de mensen hier heel duidelijk... het, uh, het verhaal van de Syrische staatstelevisie uh, volgen en zeggen... dit zijn terroristen die hierachter zitten. Um, en wat dat betreft uh, zijn ze, uh, is er echt geen ruimte voor twijfel. En wat zij vandaag hebben gezien, is wat wij ook zagen. Dat er namelijk op een gegeven moment een ontploffing was. We kwamen aanrijden bij een straat... Die... Nou, nou, dat was de... dat... Daar zou een autobom geweest zijn. Maar nee, ik heb er wat opgenomen... Het was op alle manieren. Wat we daar aantroffen was niet wat je verwacht bij een autobom. De straat wordt schoon geveegd en schoon gespoten door een brandweerauto. Een van de grote doorgaande straten richting het centrum van Damaskus. Uh, hier is dus net een autobom afgegaan. mensen in de het dat is hij gegaan doen? Ja, Marcedes, lont, zwart. is het om de om de 3:35 uur, ongeveer, net. Een autobom op afstand tot ontploffing gebracht, zegt een man in uniform in een Mercedes die hier geparkeerd stond. is heel snel weggehaald, want het is om half vier, nou nog geen uur geleden dus. En alles is weggehaald. Spooronderzoek. Uh, forget it. Dat we hier dus nog voordat we een officiële uh, figuur van het ministerie van Informatie hebben opgehaald... dat hier zomaar naartoe mochten. En natuurlijk dat het komt op uh, de dag dat duidelijk wordt dat er weer een massaslachting is geweest. Met andere woorden, het is wel heel erg toevallig. Is dit geregisseerd of is dit echt een aanslag van het vrije Syrische leger in een goede wijk... Uh, redelijk in het centrum van Damaskus. Vervelend, maar we weten het niet. Ook dit, zelfs hier te plekken als ik er ben, weet ik niet wat er precies gebeurd is. Hala, Bishams, is dat met Wallahi, we hebben het eerst gezegd, maar we hebben het gezegd. We hebben het gezegd over deze woorden. Dit is wat je nog krijgt, zegt er iemand. Dit is wat ze ons aandoen. We zijn eraan gewend geraakt, maar helemaal aanwenden wennen doe je nooit. We zijn één volk en we zullen uh, de mensen die dit doen, zullen we verdrijven. En dat zegt hij uh, op het midden van de straat, terwijl aan de andere kant van de straat toch wel heel veel glasschade is. Hoor tot 1, 2, 3 hoog, 4, 5 hoog liggen ruiten eruit in een uh, gebouw. Uh, zitten, want in een goede buurt zit een uh, Frans koffiehuis op de begane grond. Ook daar liggen sommige glazen aan diggelen uh, die er ook achter heeft gezeten. Een paar mensen zijn hier flink voor die neus. Sander van Hoorn was dat vanuit Syrië. Curaçao moet financieel orde op zaken stellen. Het onafhankelijke land binnen ons koninkrijk heeft, koninkrijk heeft nog geen sluitende begroting voor dit jaar. En er moet nu voor 1 september een goed plan zijn, dat eist de Rijksministerraad. We hebben contact met correspondent Yves Cooper op Curaçao. Yves, eh, premier Schotten heeft daar net op gereageerd. Hoe luidt zijn reactie? Nou, hij is op dit moment nog steeds aan het reageren. Vanuit Nederland hebben we een rechtstreeks verbinding. En hij heeft in feite helemaal niks nieuws gezegd... dan dat hij op Curaçao al had gezegd... voordat hij naar Nederland is gekomen. Zijn reactie is dat de maatregel dubbel op is... omdat de Curaçaose regering al een tijdje bezig is met de hervormingen. Dus dat er helemaal geen reden is voor een aanwijzing. Hmm. En dat heeft hij vast hier ook gezegd. Klopt het wat hij zegt? Zijn ze hard aan de slag om, om te zorgen voor een goede begroting? Nou, ik denk dat het goed is als wij op dit moment geen, uh, geen conclusies gaan trekken of, of onze eigen gevoelens gaan uiten. We gaan af op wat de CFT heeft gezegd. En de CFT is op dit moment de autoriteit die te kennen geeft of de situatie in orde is, ja of nee. En volgens de CFT is het niet in orde, dus we gaan ervan uit dat de CFT gelijk heeft. Ja, en, en hoe wordt er gereageerd nu op dit nieuws, dat dat ook vanuit Den Haag nu bemoeienis uh, komt en dat er orde op zaken gesteld moet worden? Nou, we gaan terug naar uh, de referendum van Cina. E. Toen was uh, de, overheid, de regering van de samenleving van al verdeeld. 84, 48% procent tegen 52 procent. Dus dat is altijd zo gebleven. Het lijkt alsof de helft van de samenleving akkoord gaat met de, met de maatregelen vanuit Nederland. En de helft van de samenleving gaat niet akkoord met de maatregelen vanuit Nederland. Dus dat gevoel, dat, dat voelen we op straat. Dat voelen we al heel lang op straat. En vandaag is er niks gewijzigd. De mensen die altijd uh, voor een maatregel waren, die hebben het vandaag hardop gezegd. En de mensen die tegen die maatregel waren, die hebben het vandaag ook duidelijk hardop gezegd. Met, uh, met uh, de opmerking, Nederland hoeft zich niet met ons te bemoeien, want we kunnen het zelf doen. En wat verwacht men dat, dat het gaat betekenen voor het leven op Thailand? Nou, weet je, ik denk af en toe dat wij dat een grote meerderheid niet realiseert wat de consequenties zijn. Maar één ding weten wij zeker, er komt geen revolutie. Er komt geen tweede 30 mei. De mensen gaan de straat niet op en er vallen geen doden en er komt geen bloedvergieten. Het is business as usual. Het gaat hier gewoon door, de maatregelen zullen komen en de samenleving die gaat zuchten en we gaan gewoon door. De orde van de dag. Oké, okay, nou dan doen wij dat ook Heer Yves Cooper, dankjewel, vanaf Curaçao. En gaan wij weer praten over de beurs. De Nederlandse beurs vandaag. Met één aandeel wat er helemaal uitsprong. Want de bankverzekeraar NESS... SNS Reaal moet ik natuurlijk zeggen. De SNS Bank, SNS Reaal verloor vandaag maar liefst 18% van zijn waarde. SNS Reaal denkt erover onderdelen van het bedrijf te verkopen. Dat nieuws kwam vanochtend naar buiten. Waren beleggers dus niet zo blij mee. Peter van der Meerschout van de economieredactie. Mm -hmm. uh, felle, overtrokken reactie van beleggers? Nou ja, um, met een vijfregelig persbericht vanmorgen van SNS Reaal... waarbij ze eigenlijk zeggen wat er vanmorgen in de krant stond, dat klopt. We hebben problemen en um, dat gaan we oplossen. We weten nog niet precies hoe, maar het kan zijn dat we een aantal onderdelen... Uh, onderdelen moeten gaan verkopen. Ja, als je dat morgens als uh, belegger bij je ontbijt leest en hoort... dan uh, is er eigenlijk één stap te doen, volgens die belegger dan. Uh, dus de boel verkopen, en als ze dat maar massaal genoeg doen... dan uh, zakt de prijs van het aandeel nou, uiteindelijk dus 18% eraf. SNS staat overigens op de beurs van de middelgrote bedrijven, de Midcap. Die ging nog wel 1% omhoog. En ook de AIX ging vandaag nog wel met een klein plusje uh, van 1%. Uh, eindigde die op 314 punten. En de beurzen in Amerika uh, staan ook wat ogen, begrijpen we, ja. uh, bij de Dow Jones. Uh, daar kwam ook het nieuws van G.P. Morgan. Uh, die hadden die problemen met het kantoor in Londen... waar zo'n gigantisch verlies was. Net in ja. het nieuws lazen wij dat dat nieuws daar nog groter was geworden. Maar waren de totale cijfers daardoor ook... Uh... De, nee, de totale cijfers um, die waren nog wel goed. Ze maken nog wel gewoon winst. Ze maken nog 5 miljard dollar winst um, in het afgelopen kwartaal. Maar de verliezen die ze hebben geleden op die um, uh, aandelen of op die op aandelenportefeuille, de, derivaten allemaal afgelopen geleiden van beleggingsprojecten en uh, producten, um, daar hebben ze gewoon ontzettend domme fouten gemaakt, dat hebben ze ook erkend, en in mei dachten ze nog, het is een klein probleem van 2,2 miljard, klein probleem, uiteindelijk is het nu een groter probleem geworden, verdubbeld, en ze verwachten eigenlijk dat het nog groter gaat worden, maar voorlopig drukt het nog niet zo op de winst, het zijn eigenlijk boekverliezen, um, uh, maar uiteindelijk, ze hebben nog wel gewoon winst gemaakt de afgelopen drie maanden. En dat aandeel wordt ook niet afgestraft? Het wordt niet afgestraft, gaat 4% omhoog nu. Oké. Okay. Dankjewel voor dit moment. Van dan gaan wij verder praten over uh, het nieuws van SNS. Vandaag met Jaap <coughs> Koelewijn, hoogleraar corporate finance aan de Rode Business un universiteit, University. Ja, nee, universiteit. Universiteit, we universiteit hè? Ja, ja. Wel weer business. En ja, dan... het is een beetje verhaspeld. Ja. Welkom in ieder geval. <laughs> Goedemiddag. <laughs> waar, waar zit het uh, grootste probleem volgens u bij SNS? Bij het vastgoed. Um, SNS, dit is een klassiek. Hoe help ik een bank naar de Filistijnen verhaal? Uh, dat hebben we in de jaren gezien met uh, Westland Utrecht Hypotheekbank, fries grootse Hypotheekbank. Uh, die vastgoedmarkt die kan, als het goed gaat met de economie, heel aantrekkelijk lijken. Vastgoedprijzen stijgen, er is financiering beschikbaar, en daardoor stijgen ze nog weer verder. Dat hebben we namelijk in Spanje gezien, waar SNS uh, nogal zwaar zit. Hebben we ook gezien in Amerika. En SNS is afgelopen jaren erg hard aan het expanderen geweest op die vastgoedmarkt. Was niet hun kernactiviteit, want het is van huis uit een, een, een consumentenbank. En wat je dan ziet is dat zo'n bank die heel agressief gaat expanderen in zo'n markt. daar dus alle slechte projecten binnenboord haalt. De, de mall, Omdat uh, ze niet, niet genoeg weten wat ze moeten doen. Onvoldoende expertise. Ze willen marktaandeel opbouwen. Ja, en dan komt altijd het type klant van 20 garnituren naar je toe. En het probleem is niet acuut nu, zegt de SNS. maar als je nou naar de beurskoers kijkt, kan het op korte termijn wel acuut worden? Nou, het is niet acuut. Het lijkt me een understatement. De koers is van 30 euro naar 1 euro gezakt. Dus de ja. aandeelhouder. wel acuut? Ja. Nou. Je moet, je moet onderscheiden, valt de bank nu om of niet? Ze vallen nu niet om. Um, en wat we nu zien is ook dat de Nederlandse Bank achter de schermen bezig is... om uh, zeg maar vooruitlopend op het uh, aflopen van de staatssteun uh, eind van dit jaar maatregelen te nemen. De DNB heeft een beetje vervelende gevoelens overgehouden aan hele DSB-affaire natuurlijk. Toen keken ze daar zaten ze erbij en deden ze te weinig. Dit probleem is al heel lang bekend. Ik bedoel, uh, sinds 2008, sinds de vastgoedcrisis... Uh, de kredietcrisis is dit probleem boven water gekomen. Wat de Nederlandse bank wil doen, en daarom is Goldman Sachs nu bezig om een uh, ja, saneringsplan te ontwikkelen, is voorkomen dat de bank omvalt. Want die heeft 23 miljard aan deposito's. En we willen toch liever niet als Nederlandse banken. Dat we daarvoor op moeten draaien. Ze hebben een verzekeraar die weliswaar onder druk staat... maar het toch nog steeds goed doet. De bank op zichzelf doet het ook goed. Dat is dus niet het probleem. Het zit in het vastgoed. En als je dat morgen allemaal zou moeten liquideren... dan is het afgelopen met de bank. En de andere banken in Nederland... De, de, wat je ook concurrenten ja. zou kunnen noemen... die hebben ook gewoon belang bij dat het, dit goed afloopt. He? Ja, want als SNS omvalt... dan moeten ja. ze meebetalen mee aan het verlies. Nou, dat kunnen ze niet. Dus uiteindelijk betaalt de staat mee... en die heeft er ook geen zin in. Het zal uit moeten draaien op de een of andere manier dat die vastgoedpoot buiten de boeren wordt gezet. Want je kunt nu niet die vastgoedpoot liquideren. Vastgoed is op dit moment nagenoeg onverkoopbaar in Nederland. Ik ben zelf commissaris bij een vastgoedbedrijf... en we concluderen dat je van objecten niet af kunt komen. Maar hoe kom je dan van zo'n hele poot af binnen een bank? Hoe nou, doe je dat dan? Dan moet je even terug wat ze de jaren 80 ook met Westland Utrecht en de FGA hebben gedaan. Dan is het de praktijk dat je een soort bad bank opricht. Dat je de, een aparte divisie opricht waarin je die slechte objecten zet. Dat financiert de overheid of de Nederlandse bank dan voor een bepaalde periode. Of banken gemeenschappelijk, dat zou ook nog kunnen. Alles maar erop gericht om te voorkomen dat je nu in 2012... <tus> in een markt die al uitermate problematisch is, moet liquideren. En dan wacht je af tot... Nee, misschien wel 2020. Dat zou, dat zou geen onreële optie zijn. Dus je parkeert dat slechte onderdeel. Ja. Als het waar even, de staat heeft overigens, nog even voor de goede orde... Ja. in de vorige ronde ook een injectie van 850 ja. miljoen aan SNS gegeven. Ja, en SNS hangt nu aan het infuus bij de Europese Centrale Bank... met goedkoop geld. Dus als je zegt het is geen acuut probleem... dan is dat dus echt een understatement. Um, maar dat wordt allemaal voor het, deel, het wordt voor het grootste deel veroorzaakt... door die vastgoedpoot. Daar zitten de problemen. En de staat heeft, heeft uiteraard heel weinig behoefte... om er nog meer geld in te stoppen. En uh, nu met zware verliezen dat vastgoed te gaan verkopen. En, en stel dat je nou een SNS-rekening hebt... Ja. moet je je dan zorgen maken ik op dit bij, moment? Ik had mij voorbereid op die vraag. Nee, uh, SNS is een uh, systeembank. Dat betekent dat de Nederlandse bank zegt... die laten wij ten wille van de gezondheid van het hele financiële systeem... niet omvallen. Hè, dat, dat hebben we, we hebben ook gezien... Kijk, DSB was een heel klein bankje. Die mocht wel die omvallen. Bovendien was aan een hele vervelende man. Dat hij ook wel om dat heeft te bewerkstelligen. Friesland Bank, niet eens de systeembank, heeft de Nederlandse bank dus niet laten omvallen. Is gered door de Rabobank. Het scenario, het redden van SNS door andere banken, is niet aan de orde. IG Wa Waarom is dat eigenlijk nou, niet aan de orde? Die hebben het geld er niet voor om de zaak te kopen. En die zegt ook de Europese Commissie achter je aan. Die gaat zeggen: ja, maar. Er blijft er wel heel weinig er over. Er blijft er heel weinig over. Uh, er wordt geleurd met Westland Utrecht Hypotheekbank. Dat kunnen ze niet kwijt. Uh, ABN AMRO heeft met de Hollandse bank moeten leuren... om die kwijt te kunnen, zijn ook met het verlies gegaan. Als je nu SNS moet overdoen aan een partij... dat zou misschien wel een buitenlandse zijn... dan gaat dat voor een euro en daar hebben we ook geen zin in... want die bank op zichzelf draait nog steeds een rendabel. Dus het scenario van liquideren van de bank... dat zou ook een maatschappelijk uh, ram zijn, een groot maatschappelijk ongeluk. Dus je probeert nu van dat complex... Zoveel mogelijk dingen af te halen die nog levensvatbaar zijn. Die probeer je te verkopen. Zoals de verzekeringstak waar de ik net over De verzekeringstak gaat overigens wel met zwaar verliezen. <coughs> want uh, met name Zwitserleven is voor de hoofdprijs gekocht in de ja. tijd. Maar wellicht wil Marco Keim, de oude voorzitter van Zwitserleven. die nu bij Egon zit. de handhoofd hard strijken. en het uh, tegen een vriendelijk prijsje overnemen. Nou, er zijn meer verzekeringsdochters die uh, in aanmerking zouden kunnen komen. Ook hier betaalt SNS echt de prijs voor een veel te snelle expansie. In een markt waar een paar jaar geleden iedereen dacht: daar groeide de boom tot in hemel. Hebben wij het nu over een bank die een uitzondering vormt binnen het Nederlands bankenstelsel? Of kunnen we een dergelijk verhaal op niet al te lange termijn ook nog eens ergens anders verwachten? Ik denk dat SNS wel een uitzondering is. Uh, wat ik al zei, ze zijn snel geëxplodeerd in vastgoed. Andere banken zijn er juist terughoudend in geweest. De grootbanken, uh, Rabobank, ING, Amro zijn al jaren heel terughoudend met uh, vastgoedfinanciering. ING, traditioneel een, een, een bekende speler op dit terrein, is heel voorzichtig. Rauwe bank met de FGH uh, stelt zich ook uitermate terughoudend op bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. Uh, ik denk dat dit echt een probleem is waar je in een brede markt met problemen een partij hebt die heel diep in de problemen zit. En er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Hartelijk dank voor de toelichting, Jaap Koelewijn. Tot de ja. dienst. Het Radio 1 kort over Overzicht. Vandaag stond de langste etappe van de Tour op het programma, een rit over 226 kilometer met in het begin twee bergen van de eerste categorie en later nog een col van de derde categorie. Na de voor Nederlandse Zwarte Dag van gisteren gingen er nog maar 166 renners van start en de eerste opdracht was de beklimming van de Gol du Grand Cucheron. Er zijn ontsnappingen. Hè? We hadden die kopgroep met die Nederlander Koen de Kort... ...inmiddels alweer teruggepakt door het peloton. Hij moest als een van de eerste lossen, want de kopgroep viel uiteen... ...in die beklimming van de Grand Coucheron. Kieser Lofsky kwam daar als eerste boven, gevolgd door Pero Popovic, Gauthier... ...Miller en Koren. Het peloton volgt op één minuut en twee seconden. En uit dat peloton zagen we toch een paar namen lossen. Luis Leon Sanchez, toch een man die als een van de favorieten... ...voor deze etappe naar voren was geschoven. Hij loste Thomas Verclaire, loste Gilles Berg... Helaas ook Steven Kruiswijk en Johnny Hogeland. Pieter Wening hing nog net aan het elastiek. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat hij er straks in de volgende kol... want we krijgen er nog eentje, dat hij eraf moet. En die andere beklimming van de eerste categorie is dan de Col du Granier, Maar sommige rijders kwamen nooit aan die beklimming toe. De Fransman Moncoutier kneep in de remmen. En ook een landgenoot. Alweer een Nederlander. Zeven van de achttien gestarte Nederlanders zijn nu uit de toer. De vrouw Tom Velers op achterstand geraakt in deze etappe. Is zojuist in de ploegleiderswagen gestapt. Hij heeft opgegeven. Velers stapte dus af, maar niet door blessures zoals bij de andere Nederlanders.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 En groter omdat het peloton geen tempo maakte. Maar nu dat tempo daar uh, in die grote groep uh, met de gele trui... daar zo'n beetje op kop helemaal is stilgevallen... nu komt die groep daarachter wel heel snel uh, dichterbij. En dat is uh, gunstig voor de mannen die in die twee calls van de eerste categorie op afstand zijn geraakt. Het is ook gunstig voor de vijf man aan de leiding... want die kunnen zich zo langzamerhand gaan opmaken... straks voor een mooie finale. En dat gebeurde zo rond de drie kilometer voor de finish. Na een paar speelde prikjes kwam er een beslissende aanval. Nu gaat Jean-Christophe Perrault, als we een rotonde weer oprijden, zet Perrault aan. Weer is het Miller die meegaat. En dan moet Martinez eventjes uh, uh, om Kieselowski. En Kieselowski die het even moeilijk heeft en Gauthier die het eventjes moeilijk heeft. En uh, Miller die maakt nu de sprong, waagt de sprong naar Perrault. Perrault aan de leiding, Miller erachter. over een drempel. En die twee hebben een gaatje van zo'n 15 meter naar hun voormalige drie medevluchters. Perrault en Miller. En Gauthier gaat nu proberen om er naartoe te springen. En dat lukte niet.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 van allen, op zijn 35-jarige leeftijd doet hij het gewoon weer. Maakt hij weer een toer-etappe? Ze vierde. Het is een grote man. Hij is teruggekomen naar die dopingsrusting. maar hij doet het gewoon weer. David Miller wint de etappe naar Annonen. Peloton kwam op bijna acht minuten van Miller binnen. Matthew Gos vond daar de sprint voor Peter Sagan en de beste Nederlander werd Koen de Kort op de 25e plaats. Dat brengt ons bij de trui, de gele trui nog altijd. Bradley Wiggins op twee staat Vroom met twee uh, minuut vijf achterstand. Nibali staat derde, 2-23 en 3-19 Evans. De groene trui, Peter Zagan, de bolletjestrui... Frederik Kesjakov, de witte trui TJ van Garderen... en de beste Nederlander, dat is Laurens ten Dam... op plaats 27, hij heeft meer dan een half uur achterstand op Wiggins. We hebben nog twee andere berichten over voetbal. John Terry zal niet worden vervolgd. De Engelsman werd beschuldigd van racistische uitlateren. uitlating... aan het adres van Queens Park Rangers-verdediger Anton Ferdinand. Door de hele affaire verloor Terry zijn aanvoerdersman van het Engelse elftal. Hierop stapte ook toen de toenmalige bondscoach Fabio en dat andere bericht is uh, over voetbalclub Glasgow Rangers. Die club speelt komend seizoen in de Third Division. Dat is het vierde niveau in Schotland. Maar liefst uh, 25 van de 30 profclubs in Schotland hebben tegen het voorstel gestemd... de failliete Rangers weer op het hoogste niveau toe te laten. En daarmee komt het einde aan het sportnieuws. Dan gaan we zo eruit voor het nieuwsblok van half zeven. Maar om tien over half zeven aan de lijn natuurlijk. En dat gaat over te weinig parkeerplaatsen in de grote stad. En dat behoort tot een van de grootste ergernissen van de automobilisten. En die prijzen voor zo'n parkeerplaats zijn de afgelopen vier jaar... met gemiddeld 15 procent gestegen. En hiermee proberen gemeenten parkeren in het centrum... ook een klein beetje te ontmoedigen. En daarom stellen wij vandaag in onze rubriek aan de lijn... parkeren in grote steden is nog steeds te goedkoop. We horen uw mening graag. U kunt gratis bellen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 Ja, in veertig jaar is er veel veranderd. Maar bij Dutchlease liest u de nieuwste modellen nog altijd met voorrang. Dat is Dutchlease. Al veertig jaar snel, persoonlijk en nuchter. Kijk op dutchlease.nl voor alle mogelijkheden. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen-up vanaf 179 euro per maand. Kijk op dutchlease.nl. Dit is Radio 1.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 De turntrainer uit Nederweert die vastzat op verdenking van ontucht met een minderjarige jongen is vrijgelaten. De rechtercommissaris vindt dat er onvoldoende reden is om hem nog langer vast te houden. Het openbaar ministerie wilde dat hij nog twee weken werd vastgehouden en gaat in beroep. Belgische parlement heeft het hoofdpijndossier BHV gesloten. Na een jarenlange impasse wordt de kieskring brussel halle veelwoorden opgesplitst. Over de kwestie viel een kabinet en in regeringsformaties werd er eindeloos over onderhandeld. Vorig jaar september werd de oplossing aangedragen en dat plan is nu door het parlement goedgekeurd. En verkeersborden mogen worden aangepast, zodat ze ook voor kleurenblinden goed zichtbaar zijn. Vanaf 1 oktober mogen borden een witte rand krijgen, zodat de kleuren beter te onderscheiden zijn. Een rood bord tegen een donkere achtergrond is nu voor kleurenblinden slecht te zien. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weer nu. Marco Verhoef. Met nog een aantal buien, vooral in de oostelijke helft van het land. En die kunnen pittig uitpakken. met onweer en eventjes echt felle neerslag. De buien duren niet lang. Overigens blijven ze wel een flink deel van de avond en nacht actief. De meeste buien vallen vannacht in het zuidoosten van het land. en daar blijft de kans op onweer aanwezig. Temperaturen gaan dalen, naar zo'n 13 graden. Ook morgenochtend nog een tamelijk buiig verhaal. In de loop van de ochtend weer een toenemende kans op wat onweer daarbij. In de loop van de middag wordt het in het noorden meest droog. en dan zien we ook de zon weer wat vaker. Wordt het weer wel toch weer iets vriendelijker? 18 graden wordt het. Matige Zuidwestenwind. Dan zondag duidelijk veel minder buien en veel meer zon. Het is niet helemaal droog, het is niet helemaal oké, okay, maar het is toch duidelijk een stuk beter dan de zaterdag. 19 graden wordt het ongeveer en dat is nog wel te fris. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig, maar de temperatuur gaat iets omhoog. Richting de normale waarde voor de tijd van het jaar van 22 graden. En die bereiken we op woensdag. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog vier files en die staan bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam verknoopt het meer 2 kilometer. Op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. En op de A10 West richting Den Haag verknoopt het er weer meer 3. De A10 Noord richting Zaanstad voor Schellingwoude 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Rabobank startte vandaag door alle uitvallers maar met vier man. Iets wat Mark Wouters nooit heeft meegemaakt toen hij nog voor de Nederlandse ploeg reed. Tegenwoordig is hij de ploegrijder bij Lotto Belisol. Voor hem is er succes met Jurgen van den Broek. Maar hoe kijkt hij nu naar zijn voormalige werkgever, de ploeg? Joris van den Berg vraagt dat. Ja, dat zijn pijnlijke momenten. Maar uh, ja, dat is uh, de Tour. Wij hebben ooit uh, bij Lotto ook... Uh... Dat we maar met twee renners uh, Parijs haalden, dus uh, ja, er zijn van die jaren bij dat het helemaal niet tegenzit en uh, alles tegen zit dan, ja, dan gebeuren zulke zaken. Zit het tactisch allemaal goed bij Rabobank als u weer naar kijkt? Ik denk het wel, uh, als je uh, voor de Tour keek naar hun deelnemersveld, dan dacht je van ja, dat is de, de, een van de sterkste ploegen. En uh, ja, dan komt er een serieuze valpartij waar ze met verschillende renners bij zijn. Dan, ja, dan, uh, dan ga je de kop laten hangen en dan, uh, ja, dan uh, val je van de ene uh, teleurstelling in de andere. Ja, ze gingen inderdaad de kop laten hangen. Het was heel lang optimisme bij Rabobank. Maar gisteren proefde je dat het allemaal wat veel werd, de tegenslag. Wat zou u nu adviseren, de vier renners die nog over zijn? Ja, probeer de moraal hoog te houden en een prijs te halen. En hoe is het met Lotto intussen en met Jurgen van den Broek? Ja, bij lotto -Belisol, uh, ja, mogen we zeker niet klagen. We hebben twee ritoverwinningen, we staan top 5. Dus uh, alles verloopt volgens plan, maar uh, ja, dat was vorig jaar ook even anders. Dus uh, we haalden wel drie overwinningen binnen toen, maar, maar geen, uh, geen klassement. Maar ja, dat zijn zo van die dingen die gebeuren. Alles verloopt volgens plan, maar wat was dat plan? Ja, een uh, minstens één ritoverwinning binnenhalen en uh, ja, een top 5 uh, halen. En ja, dat zit er, uh, we staan goed. En Jurgen is een van de grote animatoren tot nu toe. En die lijn gaat hij hopelijk in de derde week doortrekken. Is hij daartoe in staat? Wij vermoeden van wel. Dus uh, we hebben uh, ja, ook al wat tegenslag gehad. Hij heeft twee minuten verloren. En anders was die stond hij misschien al top drie. Maar uh, ja, daardoor heeft hij uh, ja, moeten aanvallen. En heeft hij wat tijd kunnen terugnemen. En uh, ja, dat zien de mensen graag. Mark Wouters was dat nu dus de ploegleider van Lotto Belisol. Dan gaan we naar iets heel anders wat er net in het nieuws ook al over hoorden. Want voor het eerst is er een levensteken ontvangen van de Nederlander Sjaak Rijken. Hij werd in november vorig jaar ontvoerd in Mali toen hij daar op vakantie was. Op de internetsite YouTube is een korte boodschap van hem te zien. Ik ben Sjaak Rijken. Ik ben uit Nederland. Ik ben bij Al-Qaeda. En ik word goed behandeld. En ik heb deze brief uit Nederland ontvangen. En op die brief is een datum te lezen, 29 januari 2012. Maar volgens Afrika-correspondent Koert Lindijer kunnen we daar niet al te veel uit afleiden. Nou, Ik kan je in ieder geval vertellen dat de, uh, de diensten van de posterijen... niet erg goed werken in dat deel van de wereld. Er is één grote zandbak en er is nergens een postkantoor in de Sahara uh, te vinden. Dus in die zin is het een beetje... Uh, Ridicuul om die brief te laten zien. Want ik zou niet weten hoe hij aan die brief gekomen zou moeten zijn. Behalve dan natuurlijk wanneer familieleden contact hebben met de geijzelhouders En op die manier hem een brief hebben doen toekomen. Maar die brief is niet via de reguliere uh, lijnen, via een postbus, bij hem beland. En u hoorde Rijken in het filmpje zeggen dat hij bij Al-Qaeda is. Volgens Koert Linder was al bekend dat hij door deze extremistische beweging ontvoerd is. Toen hij in november in een restaurant KUM Hotel aan de rand van Timbuktu werd ontvoerd... Euh, waren de ontvoerders ACMI, dat is een tak van Al-Qaeda. Die waren als enige in dat uh, gebied uh, actief. Sindsdien is geheel Noord-Mali ingenomen, door islamitische radicalen. En op de achtergrond van het filmpje uh, waarin Jacques Rijken voorkomt... zien we een zwarte vlag. Nou, die lijkt heel erg veel op de vlag van Ansardine, dat is een nieuwe radicale groep... die ook banden met Al-Qaeda... Uh, onderhoud. En wat in ieder geval hieruit geconcludeerd kan worden dat dit een indicatie is hoe moeilijk het is om uh, tot onderhandelingen te komen over zijn vrijlating na de machtsovername in maart, april door radicalen in Noord-Mali, was het compact met de oorspronkelijke gijzelhouders van Sjaak Rijken zoek geraakt, omdat dus kennelijk hij is overgedragen aan een andere groep dan de originele groep die hem uh, gevangen heeft genomen in november. In het filmpje is verder geen boodschap te horen van de gijzelnemers... maar het gaat ze waarschijnlijk om geld, want gijzelen is big business in de Sahara. Samen met uh, de handel in cocaïne uh, en wapens en ook illegale mensenhandel... is dat een van de meest uh, profijtmakende uh, business in uh, de Sahara. Vaak worden er miljoenen dollars voor gijzel, uh, gijzelaars uh, gevraagd. En er mag worden aangenomen dat ook voor de machinist... uit Woerden, Sjaak, Rijken, miljoenen dollars uh, is gevraagd. De landen van de Afrikaanse Unie komen in het weekend bijeen... om over de situatie in Mali te spreken. Ze hopen dat, in een, dat een vreedzame oplossing nog mogelijk is... maar desnoods moet er militair worden ingegrepen... om Al-Qaeda uit het gebied te verdrijven. Straks gaan wij verder met uh, Aan de Lijn over de parkeertarieven. Een mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Met Lucella Carrasso en Tom van Hek. Yes, zomer over wat je misschien wel niet wil zijn: owner of the Lonely Heart. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. De parkeertarieven in de 30 grote steden zijn de afgelopen vier jaar gemiddeld met 15% gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. In Amsterdam is parkeren nog altijd het duurst gevolgd door Utrecht en dan Hilversum. Alleen in Rotterdam is het goedkoper geworden. Maar de verhoging is ook effectief. Uh, is die ook effectief? Daar kunt u over reageren op de stelling. Parkeren in grote steden is nog steeds te goedkoop. Kunt u het oneens of eens mee zijn. Kunt u stemmen op radio1.nl of bellen met 0800-1121. Parkeren in grote steden is nog steeds te goedkoop. Maar voor wij naar de luisteraar gaan luisteren... gaan wij natuurlijk ook even met een aantal deskundigen te praten... om uh, allereerst met Mirjam de Rijk, wethouder in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik was toevallig nog twee dagen geleden op het Jans Kerkhof. Ik moest inderdaad uh, even uh, goed chippen en, en pinnen. Wat, wat betalen wij eigenlijk precies in Utrecht? Centrum? Als u op straat parkeert, dan uh, is het 4 euro, ik geloof 26 per uur. In de parkeergarages is het goedkoper en... In de PNR, en. Utrecht heeft drie PNR's. Ja. En daar kun je voor 4,50 een hele dag staan. En dan krijg je ook nog uh, vijf OV-retourtjes uh, cadeau, zal ik maar zeggen. Voor diezelfde 4,50 euro. En wat is het, het, het doel, zeg maar? Het eerste doel? U geeft het natuurlijk stiekem eigenlijk al een beetje aan. Maar waar, waarom betalen we eigenlijk zoveel midden in die stad te parkeren? Nou, het begint er natuurlijk bij dat met name in de binnenstad er eigenlijk heel weinig ruimte is. En heel veel dingen die mensen daar willen doen. Op terrasjes zitten, uh, fietsen uh, enzovoorts. Uh, mooie bomen planten. Uh, en ook nog parkeren. Dus de ruimte is beperkt. En wat wij in ieder geval willen is dat er voor die mensen die er echt moeten zijn... eigenlijk liefst altijd een plek is. Nou En om dat een beetje goed te kunnen regelen, heb je nou ja, tarieven nodig. En dan kiezen er een heleboel mensen ervoor om niet met de auto naar het centrum te gaan. En sommigen die zeggen, nou het moet er toch echt zijn... En, ik wil ook nog een keertje op straat parkeren, dus dan betaal ik 4 ,28 euro of zoiets. Die verhoging in de grote steden die zeg maar, in zijn algemeenheid heeft plaatsvonden... heeft die in Utrecht wat u betreft effect gehad en zo ja, het gewenste effect? Ja, bij ons was die verhoging eerlijk gezegd wat minder. We hebben alleen maar met de inflatie verhoogd, dus dat was 8 over de afgelopen ik geloof vier jaar. Um, heeft die effect gehad? Nou, uh, lijkt me wel, want eigenlijk is er in Utrecht altijd een plek te vinden. Dus um, nou ja, er zijn plekken voor die mensen die er echt, uh, echt willen zijn. En, ja, Nog één vraag, ja, is, is de, de, de horeca en de winkeliers... Is, staan die ook te juichen bij al dit soort plannen... of vinden die dat er een ander effect heeft plaatsgevonden? Ja, het wisselt heel erg. Uh, want er zijn heel veel winkeliers die constateren... dat eigenlijk de mensen uh, die met de fiets komen, die lopend komen... die via het station komen, hebben, hebben natuurlijk een super OV-verbinding... Uh, dat die langzamerhand het meeste uitgeven... Dus die winkeliers en die horecaondernemers die vinden het helemaal niet erg uh, dat het voor nou ja, automensen uh, dat die wat moeten betalen. Er zijn natuurlijk ook winkeliers ja, die zeggen uh, de autobereikbaarheid die wordt, uh, die wordt tekort gedaan. Ja en heeft het trouwens de, de kas van de gemeente goed gespekt als je dat vergelijkt met de periode toen het wat goedkoper was? Is, is, is daar wel naar gekeken in Utrecht? Nou ja, zoals gezegd, wij hebben alleen maar met de inflatie verhoogd de afgelopen tijd. Maar nee, je kunt niet zeggen dat het de kas van de gemeente spekt. Want als je nagaat wat wij allemaal op straat doen, hè, als je nou ja de straat af en toe opknapt, als je de pleinen af en toe opknapt, als je het groen mooi houdt, als je de boer schoon houdt, dan kost dat eerlijk gezegd allemaal veel meer. En de grond, hè, niet te vergeten, want het kost natuurlijk ook allemaal ruimte dan kost dat eerlijk gezegd allemaal meer dan uh, die parkeertarieven opbrengen. Nou, we, we hebben ook contact met Atje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u dient dit jaar nog een initiatiefwet in hè, om, om de tarieven aan te passen. Wat wilt u precies met de parkeertarieven? Nou ja, nu is het nu vaak nog zo dat je in tijdsblokken moet betalen. Dus met andere woorden, je, je parkeert 31 minuten en dan moet je voor een vol uur betalen. En dat vinden we niet eerlijk ten opzichte van de van de parkeerde automobilist. En dat willen we aan gaan pakken. En dat is toch vooral in, in parkeergarages zo? Tenminste niet op straat volgens uh, mij. Nou ja, wat je op straat vaak hebt, dat je vooraf moet inschatten... hoe lang je wil uh, parkeren. Dat is natuurlijk ook een grotere ergernis voor, voor mensen. Omdat het natuurlijk altijd lastig is om te bepalen... hoe lang je precies bijvoorbeeld gaat winkelen... of bij een bepaalde zaak moet zijn. Ja, En hoe wilt u dat dan aanpakken? Uh, waar, waar ons nu een eerste oprichten is in ieder geval het parkeren uh, per minuut. Bij andere diensten zoals telefonie vinden we uh, dat soort uh, zaken heel gebruikelijk. En dat willen we nu ook, dat dat voor uh, parkeren gaat gelden. En als we naar de stelling gaan, hè, parkeren in grote steden... is nog steeds de goedkoop. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou ja, ik ben het voor een uh, deels met die stelling oneens. Uh, kijk, het moeten realistisch zijn. Maar als ik naar mijn eigen stad kijk, Breda... zijn daar de prijzen met 25 procent gestegen... Er zijn heel veel uh, parkeervoorzieningen. dat je nu vooraf moet inschatten hoe lang je wilt parkeren. Ja, en dan wordt het toch een beetje uh, uh, een geldverhaal. Uh, uh, in plaats van een. Een parkeerbeheerverhaal. Uh, ja, maar dat, dat is ook vooral uh, dat je dus meer betaalt dan dat je er eigenlijk staat. Maar als je nou uh, be betaalt naar hoe lang je er staat... vindt u dan dat die tarieven nog verder omhoog kunnen? Nou ja, ik vind dat uh, veel tarieven al op een maximaal zitten. Maar ik zei al, ze moeten vooral realistisch zijn. Ik noemde het voorbeeld van mijn eigen stad, vind ik 25% wel erg veel. Maar in ieder geval moet je uh, betalen voor wat je er staat. Dus betalen per minuut. En het moet ook voor mensen vooraf duidelijk zijn... hoeveel ben ik eigenlijk kwijt... Uh, als ik daar ga parkeren. En dat is vaak nog uh, erg onduidelijk voor mensen. En daar valt ook nog heel wat in te verbeteren. slotte willen we ook nog even naar Monique uh, Pluim, U bent voorzitter van Vexpan. Goedenavond. Goedenavond. Het platform voor parkeren in Nederland. Het adviesorgaan voor gemeenten. Uh, even naar de stelling als we kijken. Het parkeren uh, in, in, het kan nog steeds omhoog, zeg maar. Wat is uw gedachte daarover? Parkeertarieven? Nou, in de algemeenheid is het, uh, is het antwoord uh, waarschijnlijk wel... Maar ik denk als u dadelijk de luisteraars gaat vragen... dat u een andere, een andere uitkomst gaat krijgen. Maar het is afhankelijk van wat je daarmee wil. Maar u, als... u adviseert gemeentes, dus u, u heeft ook uh, zeg maar, geadviseerd... hier en daar, Van laten we er een procentje of 25 bij doen in drie jaar? Nee, op die manier adviseren wij, adviseren wij niet. Wij richten ons uh, op uh, uh, andere zaken, zoals bijvoorbeeld... Uh, dat er een eerlijke manier van afrekenen komt. Waar uh, mevrouw Kuikert zojuist uh, over had. Ja. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs eh, per minuut te zijn, maar wel naar een eerlijkere manier van afrekenen. En eh, ook de overstap van eh, vooraf betalen, want niemand vindt het fijn als hij ergens naar een bestemming gaat... ...waar hij gaat verblijven, waar hij een leuke middag gaat hebben. Want parkeren doen we niet om te parkeren, we, doen, we gaan parkeren om ergens een leuke tijd te hebben, een leuke bestemming te hebben. De Terrasjes eh, die de wethouder van Utrecht aanhaalde, daarom ga je ergens eh, parkeren. Maar nog even over de hoogte van de tarieven. Is er een omslagpunt dat het kan zijn dat de automobilist massaal niet meer komt? Of zitten we daar nog lang niet? Dat, ook dat is natuurlijk verschillend. Of je het over een grote gemeente of een landelijk provinciaal dorp hebt. Maar de grote gemeente, daar hebben wij het over. Ja, nou, die grens die is er nog niet. Die wordt ook niet bepaald door plus 20, plus 30, plus 1 of plus 4. Wij roepen wel eens... Parkeren heeft overal een prijs, maar parkeren zelf heeft geen waarde. En die waarde van parkeren die wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van de omgeving. Door de aantrekkelijkheid van het gebied waar je bent. Ja, goed. Blijf... En, en daar zit een balans in. Blijft u even u. Uh, alle drie oh. aan de lijn graag. We gaan even naar de luisteraars aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u? De stelling is parkeren in grote steden is nog steeds te goedkoop. Bent u het daarmee eens of oneens? Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want? Eh... Nee. Uh... De burger moet al zoveel belastingen betalen. Uh, ik, zal, ik zal een voorbeeld noemen, je wil lekker gaan uh, uit eten. Je hebt wat gespaard, je gaat uit eten met je vrouw. Dat duurt toch een paar uurtjes. Nou, laten we zeggen dat je drie uur onderweg bent. Je betaalt uh, 65, 70 euro met z'n tweeën. komt er bijvoorbeeld in Amsterdam nog eens even 15 euro bij, omdat je moet parkeren. Dat is toch van de zotte. Goed, dank voor uw, uh, van, voor uw, reac voor uw reactie, het is duidelijk. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. U mag het zeggen, hè? de stelling, het is eigenlijk nog steeds te goedkoop in die grote steden. Ja, ik ben het ermee eens. Want? Uh, dit is iets wat je zelf uh, in de hand hebt. Als, je, als het gaat om mensen die niet per se naar Amsterdam of naar een andere grote stad hoeven om bijvoorbeeld te winkelen, dan denk ik, uh, laat ze maar flink betalen. Maar ik uh, ken ook mensen die zeggen, ja, het is heel vervelend, ik ben niet rijk genoeg, maar het is alleen nog voor rijke mensen om een dagje naar Amsterdam of naar Utrecht ja. te gaan. Ja, maar ik denk dat er dan wel alternatieven zijn. Dat er dan goedkopere plekken zijn waar je kan winkelen. Dus uh, als je het niet kan betalen, mag je nou helemaal niet meer naar Amsterdam of naar Utrecht, zegt u? Nou jawel, maar ik denk dat er dan hele goede alternatieven zijn. die uh, net zo duur of net zo goedkoop zijn. Want ik denk dat het over het algemeen uh, met de auto misschien nog wel duurder is dan met het openbaar vervoer. Ik denk. Uh, er zijn hele goede regelingen voor. En dan, uh, ja, dan hoef je niet met de auto, denk ik. Uw punt is helder, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u ervan? Parkeren in grote steden is nog steeds te goedkoop. Daar ben ik het mee uh, oneens. Wat? Want als ik kijk uh, in het buitenland, waar uh, anderhalf tot twee miljoen steden, uh, of tenminste mensen in hun st steden wonen, waar je dus helemaal niet hoeft te betalen, nou, dan vraag ik me af, waar zijn we mee bezig? Daar is een veel betere busregeling, metroregelingen, treinregelingen. zorg. Dat is een keer op plek te komen. Dank voor, uw, dank voor uw reactie, meneer. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. U mag het zeggen. Ja, ik ben het al met de stelling eens. Want? Volgens mij kunnen mensen die met de auto naar de stad komen... prima hun auto aan de rand van de stad parkeren... en met openbaar vervoer verder gaan, dat zijn prima... Uh, ...middelen voor om dat zo te doen. En is dat ook met het oog op het milieu, vindt u, beter? Ja, dat vind ik ook voor het milieu inderdaad. Ja. Dat, uh, ook zo'n binnenstad wordt behoorlijk belast... ...met al die uh, stinkende auto's. En, en bijkomend nadeel voor mij is ook... ...dat het dan ook minder makkelijk gebouwd kan worden... Hè, ...omdat daar normen, normen op zitten van de EU. En daar dragen al die auto's ook aan bij. Dus als die, al die bezoekende auto's uit de binnenstad geweerd worden dan zouden ook dat soort projecten minder makkelijk stilgelegd worden. Goed, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, er is toch een, ik ben het niet eens met de stelling, voor mij hoeft het niet duurder te worden. Maar er is toch een andere mogelijkheid om het parkeerprobleem gedeeltelijk op te lossen. Je zorgt gewoon dat het kaartpoelen opgekrikt wordt. En dat doe je door ervoor te zorgen dat er te weinig auto's zijn. Toen er weinig treinen waren, daar is de bond vol. En de auto's die meer gebruikt, minder gebruikt worden, die staan ook niet te parkeren. Okay, helemaal en, dan hoor ik, en dan hoor ik iemand vertellen op de rand van de stad parkeren, ik vind dat de gemeente geld kan verdienen door te stellen dat er tussen zes uur s'avonds en zes uur s'morgens geheven kan worden, want er staan auto's die er niet horen, kleine vrachtwagentjes, bestelwagens, die horen naar de bedrijventerreinen. Uw punt dus is helemaal helder, ik ga u danken. Goed, en ik ga terug naar Adje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Mevrouw Kuiken, een aantal suggesties: krik uh, het carpoolen op, verbeter het OV. Wat vindt u van die suggesties? Nou ja, dat is natuurlijk, uh, dat zijn goede suggesties. En dat er nog meer faciliteit ook moet komen van uh, dat je aan de rand van de stad uh, je auto neer kan zetten. Dat uh, lijkt me ook heel erg uh, goed. Um, uh, dus uh, t, uh, zeker waar. Uh, maar ik blijft er wel bij. Het gaat natuurlijk niet alleen over de prijs... maar ook dat je van tevoren weet hoeveel moet ik eigenlijk betalen... en dat je niet meer betaalt dan je er staat. Mirjam de Rijk, ik uh, was ook een uh, beller die zei... Uh, we hebben nog niet zoveel gewonnen deze sportzomer, maar één ding winnen we in ieder geval. We zijn ver uit de duurst met parkeren internationaal gezien. Hè? Want daar zijn wij ongebreideld koploper in in Europa. B bent u daar blij mee of denkt u ja, dat, dat is geen vergelijk met buitenlandse steden? Nou eerlijk gezegd is het gewoon niet waar. Uh, ik kom vrij veel in het buitenland en uh, in de meeste landen, nou in de meeste, dat, zo heb ik het ook niet geteld, maar in heel veel landen is het gewoon uh, duurder dan in Nederland in de, in de binnensteden. En zoals gezegd, je moet wel even weten hoe je ik het aanpakt. Ik kan alleen Londen eigenlijk bedenken. Waar, waar denkt u aan? Nou, ik ben, ik ben de afgelopen tijd in heel veel steden geweest, uh, of het nou Madrid of Sevilla of wat dan ook uh, uh, was, uh, in Duitse steden. Maar er, is in elkaar, een, er is net een onderzoek, onderzoek, onderzoek, nee, er is onderzoek verschenen, officieel onafhankelijke cijfers, ongeveer uh -huh. twee weken geleden, waaruit blijkt dat Nederlandse steden door parkeertarieven relatief aan de zeer dure kant zijn. En dat het parkeertarief daar een hele grote invloed op heeft. Moet ik u toch echt even... Ja, nou, dat onderzoek ken ik niet. Ik, ik ben alleen de... met de auto in, in, in, in buitenlanden. En uh, nou, waar het om gaat is uh, inderdaad als je op de straat parkeert dan kost het uh, nou ja, in Utrecht dan 4,25 euro. Maar doe je dat in zo'n PNR dan ben je zoals gezegd voor de hele dag maar 4,50 euro kwijt. En dan uh, krijg je er dus ook nog uh, OV-kaartjes bij. En uiteindelijk, je bent dan echt in tien minuten in het centrum. Hè? Dat is ongelooflijk. En het grappige is, diezelfde mensen die dan uh, best wel balen van de parkeertrieven... die zijn natuurlijk ontzettend blij dat het in dat centrum van Utrecht een beetje rustig is... dat daar zo ontzettend veel uh, terrassen uh, zijn. Dus daar zijn mensen eigenlijk ook weer heel blij mee... Vaak heb je meerdere zielen in één uh, borst. Ja, en daar is... moeten we toch een soort midden in vinden. Oké. Okay. Nou, dank. het is duidelijk. De, ja. de drie dames willen we hartelijk danken. Drie dames over het parkeerbeleid. Dat is ook wel eens leuk, toch, mevrouw Kuiken? Zeker. <laughs> <laughs> Vrouwenbusiness. Monique Pluim, hartelijk dank. Adje Kuiken, dank. En ook Mirjam de Rijk, dank. wij danken natuurlijk ook de bellers. We gaan nog even kijken naar de, naar naar de ja. site. Is gestemd. 22% is het ermee eens dat parkeren in grote steden nog steeds te goedkoop is. 78% is het oneens. Je kunt nog de hele avond stemmen op de stelling wij gaan naar het nieuwsblok van zeven uur toe. In het volgende uur natuurlijk ook uh, altijd de sportdocumentaire. En uh, vanavond, uh, ja, waar gaat hij eigenlijk over? Dat is altijd wel leuk om hem aan te kondigen. Het is ook wel handig als je dan nog weet waar hij over gaat. En vanavond uh, gaat hij over niet nadenken. Ja, precies, niet nadenken bij topsport. Dat was het. Een gedachteloos bestaan. Dat leek me eigenlijk ook wel heel fijn.